Jan van de Putten met het NOS Journaal. Ongeveer 300 reizigers hebben vannacht op Eindhoven Airport op veldbedden geslapen. Het vliegverkeer werd gisteravond opnieuw stilgelegd vanwege mist. Volgens het KNMI was het zicht op sommige plaatsen maar 100 meter. Eerder op de dag was de luchthaven ook al enige tijd dicht vanwege de mist. Vluchten die al onderweg waren moesten uitwijken naar andere luchthavens. Vanochtend is het vliegverkeer op Eindhoven Airport hervat. De autoriteiten in Australië hebben duizenden toeristen langs de Oostkust opgeroepen te vertrekken. Het advies is om het gebied tussen de kustplaats Batemans Bay en de deelstaat Victoria voor zaterdag te verlaten. Komend weekend wordt harde wind verwacht en temperaturen van ruim 40 graden. Dat wakkert de bosbranden nog verder aan. Omdat sommige wegen door de branden onbegaanbaar zijn geworden, helpt het leger bij de evacuatie met twee schepen en vijf helikopters. Australië wordt al weken geteisterd door honderden bosbranden. In Drachten hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht voor de 16-jarige Roan... die vorige week werd neergestoken bij een café. Ook burgemeester Rijpstra liep mee. Roan overleed afgelopen zondag aan zijn verwondingen. Twee jongens van 14 en 15 zijn na de steekpartij opgepakt. De aanleiding voor het incident in Drachten is nog onduidelijk. Bij overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken raakten tienduizenden mensen dakloos. Door moessonregens en overstroomde rivieren zijn op oudejaarsavond delen van de stad onder water gezet. In Amsterdam zijn twee mannen neergeschoten. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Gasperplas in het zuidoosten van de stad. De twee zijn met schotwonden naar een ziekenhuis gebracht. De dader of daders zijn er waarschijnlijk in een auto vandoor gegaan. Over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam is nog niets bekend. Het weer, eerst wat nevel of mist, in het oosten nog wat zon. Geleidelijk meer bewolking en het blijft overal droog. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En het is uh, vijf over acht, dus uh, zover zijn we nog niet in het jaar. Maar uh, er staat wel een hoop te gebeuren natuurlijk voor Zandvoort. Wat denk je van de Grand Prix? Zo, zo, zo, zo, de Grand Prix. En dan kan je ook vertellen hoeveel dagen dat nog zijn. Mijn telefoon er even bij pakken. Want anders uh, wordt het niks wacht hoor. Wacht even, hoor. Jeetje, jeetje. Het zit allemaal zo vast en vol. Heb je lekker gehad uh, met oud en nieuw, jongens? Lekker een, een, een, een, een, een, een glaas champagne gegronken.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 ...van Suzanne en Freek. Goedemorgen Zandvoort. Tien over acht. Hier zijn de OJ's en de Blackstabber. Het nieuwe jaar is begonnen. En Haarlem en de wegen rond Haarlem... ...staan niet in de file top 10 in 2019. En dat is toch lekker. Hé, hey, goed gevoel. Wij gaan door tot nu op 10 hier. Dat als ik en daarna krijgen we een non-stop en dan hebben we lunch en dan gaat het alsmaar door zetten ze de beste muziek what they do they smiling in your face all the time they to take your place the bad stabbers bad stabbers they smiling in your face They do. Stabbers uit de 70-jaren. 106.9. ZFM. ZFM. ZFM uh, tegenwoordig. Hallo, man. Dankjewel. Bij ZFM in de morgen. En dat je het weet. Ja. En natuurlijk de leukste plaat hier... die je voornamelijk op andere stations... bijna niet hoort. Here's Stretch. And why did you do it?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 Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me, and you. My friends, they listen to the things I see, they listen and they hear. Stand it Because it was no accident You planned it Why did you do it? Me and you, one, two. Natuurlijk weer uh, uh, vuurwerk afsteken en uh, dat soort uh, dingen. Uh, dit uh, oud en nieuw. Ik lees net dat er uh, heel veel uh, slachtoffers zijn natuurlijk. Ook weer mensen die uh, handen zijn afgerukt. Ogen die het niet meer doen. Onvoorstelbaar. En dan denk ik, oh, joh, hou dat dan mee op en die onzin. Hé? En, en, en, en, en, en ook het milieu wordt er niet beter van. Dus ik denk dat het alleen maar beter is om daarmee te stoppen. Doen we het lekker met z'n allen op het strand. Het voorstel, hoor. Voor mij. Hier is B.B. King. De beste blues guitarist... ...there ever was. On earth. Veel liedjes geschreven. En dit was er één van. Hier, Zandvoort, goedemorgen... ...is de Strayl at Call om kwart over acht... Die kan een pakje spelen, zeg. Bluesboy King, Bibi King. Geboren in Las Vegas op 16 september 1925. Dat is al een tijdje geleden. Overleden in 2015. Maar zijn muziek bestaat nog. De beste muziek hier bij ZFM. En niet alleen op je radio, op je TV, kanaal 40 van uh, Zigo kan je beluisteren. En hier is Toto. Me. Oh, oh, oh, I've been sitting, waiting for your love. Toto! Waiting for your love. Een van de minder bekende platen van de Amerikaanse topband. De mooiste muziek hier. Vijf voor half negen bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Word lekker wakker. Sleutels, vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan. Iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan.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 You can start.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 Stop yeah. Zalvina en Armin. Ik wil niet zeggen dat ik jou niet wil. Hoe het danst. Goedemorgen Zandvoort, de Oranje gisteren. Was weer een uh, feest. Was weer een fijn verhaal. Oranje muts op, rennen, schreeuwen en plons. De drie graden zee in. Oh, oh, oh, knap hoor. Respect. Dat zeg ik. Hier is ABC... And when Smokey, and I'll never bird over Smoky Robinson, how Smoky and When Smoky sings. it out Ik een uh, Engelse band uit uh, Sheffield. En uh, die hebben in de tachtig in de jaren een grote hits gehad. When oh, Smokey Sings was er één van, dames en heren. Goedemorgen allemaal. Net over half negen. Uh, als je net wakker bent, uh, goedemorgen. En als je jarig bent deze maand... Dan stel je onafhankelijk en creatief op en laat je niet ontmoedigen door pessimisten met negatieve gedachten. Leg nadruk op oorspronkelijkheid en vertrouw op uw intuïtie. Een gezellige flirt kan tot iets serieus uitgroeien. Goedemorgen, dat belooft wat. Hier is de Ellen Parsons Project. The Eagle Will Rise Again. Mooie, mooie muziek. Hier bij ZFM met platen die je normaal nooit zo vaak hoort. Maar hier wel, in Zandvoort, in jouw eigen Zandvoort. The show Bijzetten hem. Leuke platen. Mooie muziek. Nieuw en oud. Hier is snelle en ja-dee. Mijn lyrics niet. Geen ritme, geen melodie. Deze nee, kent mij. Ja, ze kent mij. Ze kent mij niet van al mijn liedjes Ze kent mij niet van al mijn songs. Ze kent mijn liefde, mijn verdriet En het is precies zo andersom Ja ze kent mij Ja ze kent mij, het is geen ander Ja ze kent mij Ja ze kent mij, het is geen ander Ze kent mij In al mijn zwakke plekken Ze maakt er geen de gebruik van hem maar wat kan ik ervan van zeggen Ze weet hoe ik ben als ik mijn zin niet krijg Ze ziet mijn potentie en het kind in mij Hoe ik stop in april en begin in mij Nu ben ik vrijwel alles wat ik wilde zijn Maar het kan haar niet schelen Al ben ik heer en meester Al ben ik meer dan het meeste Ze kent mij ze kent mij, ze ken mij niet van al mijn liedjes, ze ken mij niet van al mijn soms, Ze ken mij liefde, mijn verdriet en Is precies zo anders. Ja, ze ken mij, ze ken mij, is geen anders, ze ken mij ze ken mij, is geen anders, ze ken mij, kent mij ze ken mij, is geen anders, ze ken mij ze ken mij Als je is precies zo andersom. Ja, ze kent mij. Ja, ze kent mij als geen ander. ze kent mij. Ja, ze kent mij Is geen ander. Ze kent mij niet van al mijn liedjes. Ze kent mij niet van al mijn songs. Ze kent mij liefde mij verdriet en is precies zo andersom. Ja, ze kent mij. Ja, ze kent mij Is geen ander. Ja, ze kent mij. Ja, ze kent mij. Geen Mooi mooi mooi mooi mooi mooi mooi. Ze kent mij Snelle jade Lauren. Een nieuwe plaat. En zij kent mij. Ja, zo'n wordt het is allemaal aan de hand, hè. Want het is de nieuwjaarsduik geweest. De 61ste alweer. En weet je wat leuk is? Er is nog een nieuwjaarsduik op het Naakstrand. En dan gaat iedereen ook uh, maar, uh, de zee, maar dan zonder broek. Dat kan ook. Dat is helemaal niet erg. Ik weet niet of het kouder of warmer is, maar... Uh, het lijkt me ook leuk. Niet om zelf te doen, hoor. Maar. Je weet het niet, hè? Hier is de script. En the last time. Why is it so hard to look me in the eye? Play with that cross that's on your chain. No, you only ever bite your lip, What is something you're afraid to say? Bij ZFM hier in de morgen. En dit was de script. The last time. The last time, zingen ze zelf. Zing even mee als je onder de douche staat. Goedemorgen. Goedemorgen. Je ja, luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat is leuk om te weten. Dan uh, is dat in ieder geval duidelijk. En de muziek is van uh, Cor Draaier. Dus dan weet je dat. Cor is uh, grootste muziek. Echt waar, echt waar. Luister hier maar naar. This is the real thing. Prachtige plaat, overigens. En can you feel the force? Zo, so, dat ligt er ook niet in. Ja, dat zeg ik. Ja, ja, ja, ja. 3 minuten en 35 lang. Dus. Gooi die benen los. En dans even mee. the Force Groei de kracht the real thing We komen uit uh, Liverpool ja en dit was in 1979 uh, Can You Feel the Force Goedemorgen Zandvoort Het is bijna tien voor negen en hier is Ray Ray Parker Jr. Ik weet niet wat senior doet maar junior die zong It's time to party now. Everybody. Geworden. door, uh, niet door dit nummer, maar door de Ghostbusters. Het, uh... Wat was het? Welk jaar? Nou, ergens, ergens in de 80 jaar. Oh ja, in, in 1984. Een wereldwijde hit. Had hij ermee. Nou, dat is leuk om te horen. Goedemorgen, Zandvoort. Het is bijna 9 uur. En uh, ja, om 9 uur uh, nieuwsverkeer weer. En alles wat daarbij hoort. En uh, ja, wij draaien nog even de zonlijke platen door. Want uh, 2020 is reeds begonnen. Ze heeft er ook nergens mee te maken, maar dat zeg ik. En we weten zingen, Amy. Amy, why Yes, I've been black when I come back,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 Voor het nieuws, denk ik. Ja hoor. Laatste voor het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we er weer. Nieuws, verkeer, weer. Boodschappen. Alles wat er voor nodig is. Goedemorgen, Zandvoort. Hier is Lonnie Gordon.